3 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus heeft een speciaal team opgericht... vanwege de moord op advocaat Dirk Wiersen. In het team zitten mensen van het OM en de politie... en de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid heeft de leiding. Het team gaat zich bezighouden met beveiliging en bewaking van advocaten en rechters. Dat maakte minister Grapperhaus vanmiddag bekend. Hij wil ervoor zorgen dat de beroepsgroep veilig en ongestoord kan blijven werken. Ook hij noemde de moord een aanslag op de rechtsstaat. Dirk Wiersum werd vanochtend vroeg in amsterdam Veldert op straat geliquideerd. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in de grote liquidatiezaak rond Ridouan Taghi. De politie is op zoek naar de verdachte. Dat is een man van tussen de 16 en 20 jaar. De VVD is eventueel bereid meer geld uit te trekken om het lerarentekort in het onderwijs te bestrijden. Tijdens de algemeen politieke beschouwingen sprak PvdA-leider Ascher, VVD-fractievoorzitter Dijkhoff aan over het lerarentekort. Dijkhoff zei er wel bij dat het te makkelijk is om het tekort alleen aan een gebrek aan geld toe te schrijven. Volgens Ascher is geld inderdaad niet de oplossing, maar wel het probleem. En in het Ommelander ziekenhuis in Groningen staakt het personeel voor betere arbeidsvoorwaarden. Alle afdelingen in het ziekenhuis draaien zondagsdiensten. Operaties en afspraken gaan daardoor niet door. In totaal worden ruim 400 patiënten niet behandeld. Medewerkers doen alleen spoedeisende zorg. De komende maand gaat nog meer, gaan nog meer ziekenhuizen op deze manier actie voeren voor betere arbeidsvoorwaarden. De bonden eisen onder meer een loonsverhoging van 5%. Het weer, af en toe zon, meest droog, alleen in het noorden af en toe een buitje. Morgen opnieuw zon en wolken, blijft op de meeste plaatsen droog... en het wordt net als vandaag een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. Ik sta jou beet. Ik zie jou met een danser, maar hij staat je niet. Hij denkt dat hij luistert, hij verstaat je niet Hij laat steken vallen, waar ik kan ze zien is vast een hele lieve jongen, maar ik mag hem niet Kan alleen nog maar naar je toe Iemand moet iets doen Nee, ik ga niet met hem naar huis Vanaf haal ik je hieruit Ik moet het aan je Zijn. Je voelt het ook, ik weet het zeker Kijk nou eens goed, hij staat jouw nier Ik sta jouw baby. Ik sta jou baby. Hey yeah. Ik zie je naar me kijken En hij heeft niks door Ik praat met mijn ogen Zodat hij niks hoort nog heel even wachten, spanning in de lucht. Neem maar afscheid van hem, want je ziet hem nooit meer terug. Ga alleen nog maar naar je toe. Iemand moet iets doen. Nee, je gaat niet met hem naar huis. Vandaag onthaal ik je hieruit. Ik moet het ein je laten weten. Kom maar bij mij, ik sta je beter Je kan hier niet weg zonder mij. Je voelt het ook, ik weet het zeker Kijk maar nou eens goed, hij staat jou niet Ik sta jou beter Laat me je van hem stelen Hij komt wel weer iemand tegen Ik ben een goede reden Je weet het, yeah. Wees niet zo snel tevreden Jij bent hem zo vergeten Dit is toch een no break. Ik ga niet met hem naar huis Vanavond haal ik jullie uit Ik moet het aan je laten weten Kom maar bij mij, ik sta je beter Je kan hier niet weg zonder mij Ik zou wel liever voor je zijn Je voelt het ook, ik weet het zeker Kijk naar nou we goed, hij staat jou niet?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 Jouw middel in de stad. Als jij dat wil, maar nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe. Ik ga Boca. Bailando me pegué y la besé en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que este loco a ti te pone loca vacilalo, vacilalo. Que llego yo, que llego yo Tú Sos una princesa bien mala Traviesa con esa hermosura de pieza date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mami Tan perfecta, que bien, bien te ves Ven y date la vuelta Por mi otra vez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 www.zfmzandvoort.nl Better my love will you up tonight Tell me how do you Het receptie van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. The kisses of the sun were sweet, I didn't think I let it in my eyes Like an exciting dream, the radio playing songs That I have never heard, I don't know what to say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 You don't seem to give a fuck. I don't wanna be waiting. But I do just what I have to do. And I might not be the one for you. But you ain't about to have no clue. Cause I know we'd be so complicated. But we to shove, damn baby I'm a train wreck too I lose my mind when it comes to you, I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you, yes, I know we'd be so complicated loving you, sometimes drive me crazy cause I can't have what I want and neither can you You ain't my boyfriend, boyfriend, and I ain't your girlfriend, girlfriend, girlfriend. but you know I'm don't want you to see nobody But you ain't my boyfriend, boyfriend. I ain't your girlfriend, girlfriend. But you want to touch Nobody else nobody I wanna kiss you yeah. Don't wanna miss you yeah. But I can't be with you, cause Ooh. I got issues Yeah, on the surface, seem like it's easy Careful with words, but it's still hard to read me Stress high when the truck's low Bad vibes with the fun goes. Try to open up Op internet www.ziefmzalvoort.nl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 Thank oh. you.